Goedenavond eh, lieve mensen, goedenavond allemaal. Ik eh, hoop dat je een goede dag hebt gehad. En eh, ja, dit is dan eh, weer eh, lezing 172. En dat zeg ik maar even eigenlijk meer voor mezelf, voor een, eh, dat, ik het is, dat ik het hoor. En ja, goedenavond. Eh, en mijn naam is Yvonne Hagener-Ratenland. En natuurlijk ook weer hartelijk dank dat je er ook eh, nu weer voor gekozen hebt om... Eh,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 te verbergen. Nou, en misschien wil je ook wel, ook voor deze uh, meditatielezing, um, je eventjes rustig uh, voelen en alle beslommeringen van je af laten glijden, door heel eenvoudig je voeten naast elkaar op de grond te zetten. Voor je te zien dat de zon schijnt, ook al is het donker, maar jij kunt wel de zon in je gedachten zien schenen en maak verbinding met die zon. Maak verbinding met die zon en leg die neer in een inademing op de ziel die jij bent. De ziel die huist in de tempel jouw lichaam is. Maak die verbinding en adem eens rustig in. Hou die adem even vast en adem rustig weer uit. En doe het nog een keer. Adem rustig in. Houd die adem even vast en adem rustig uit. Als je dit enige malen gedaan hebt, merk je dat je wat rustiger wordt, dat je kalm wordt, dat je je niet meer zo druk maakt. En het is ook een hele goede manier om in slaap te vallen, ook al heb je nog zoveel zorgen. Want juist als het avond is of nacht is, is, dan komen de moeilijkheden of de beslommeringen heviger op je af. En ze lijken tienmaal groter dan ze in werkelijkheid zijn. Maar je kunt er niks mee, behalve dan ze voor je neer te leggen en in te ademen. En neer te leggen in die enorme ziel die jij bent. En waar je nu net, door het inademen van de zon, erkenning aan hebt gegeven. Die ziel, dat ben jij. Ja, en dan hoor je me zeggen... Ik ben die ik ben. En dan, ja, dan ben je wie je bent. Dan kun je niet anders dan dat wat je bent. Met andere delen. Dan is die drang... Om dat wat je bent, met anderen te delen, zo groot. Het is een vanzelfsprekendheid. Je wordt daar, als het ware, naartoe getrokken om dat te doen. Maar ondertussen... Gaan anderen zich afvragen, wie ben jij dan wel, dat je denkt dat je dat wat je bent? Om dat dus met ons te delen. En velen denken, wij zitten daar niet op te wachten, wij willen het niet horen. We zien jou nog steeds zoals je ooit was. Je bent in onze ogen wel wat veranderd, maar daar willen we liever niet naar kijken. Wij zien gewoon geen verandering. En we zien nog steeds een mens die wij konden manipuleren, maar dat nooit echt uitspraken. En wij hebben eigenlijk de in dat we jou niet meer kunnen manipuleren. <totstuk> Want natuurlijk wisten wij wel dat dat geen goede eigenschap was. Dus ja, wij legden gewoon onze illusies, onze frustraties bij jou neer. Want wij willen jou eigenlijk meetrekken naar ons gebied. Ja, zo dachten mensen. En soms kon ik het horen. Maar was dat erg? Nee, niet echt. Je bent eraan. Je weet dat het zo is. En het werd ook goed begrepen door mijzelf. Toch was ik. Dat wat ik ben geworden. Dan was dat op een gegeven moment al lange tijd, nu en in de toekomst. Maar ik kende dat niet voor die tijd. Voordat ik dat wat ik ben, kende ik dat niet. Het was een onduidelijk gebied voor mij. Ik was daar wel mee bezig. En het was ook wel een gebied, het was een gebied waarin ik mij voortdurend in bewogen, in wilde bewegen. Maar het net niet compact. En het soms ook helemaal niet begreep. Als ik een boek van een ander las, of er was niet zoveel in die tijd. Of als iemand het, een vriendin in die tijd, daar mij uitlegde. Ik, had, ik wist niet waar ze het over had. Maar ik wist wel dat het iets was wat ik ook, ik wilde net zo gelukkig zijn. Maar op een moment in mijn leven werd ik wie ik werkelijk was en kon zeggen uit het diepst van mijn hart, dat wat ik ben, wil ik met anderen delen. Dat wat ik ben is ook gelijk aan dat wat jij bent. zo vaak over gehad, dan komen we onvermijdelijk in de kracht van wij. Dus dat gevoel, die zekerheid binnen in jezelf te voelen, die geheel nieuw was, wat toch aan de andere kant zo bekend wilde ik met anderen delen. Ongeacht hoe mensen daarover dachten en wat ze ook tegen mij zeiden. Wat ik niet deed, en we spreken over het begin van de jaren negentig, keken mensen hier behoorlijk vreemd naar. Daardoor, maar meer vooral doordat het een diep, nederig gevoel was, in die materie, als ik het zo mag uitleggen, als ik dat woord mag gebruiken, heeft het nog tien jaar geduurd dat doorgebracht werd met denken en voelen en verantwoording nemen voor de woorden. Die ik sprak. Het leren van anderen die het niet begrepen door nog duidelijker te zijn. Het steeds maar weer die liefde opnieuw te voelen. Onbaatzuchtig voor ieder mens. Het zorgzaam te zijn om dat wat kwam. Uit die stilte, om daar zorgvuldig en met verantwoording en respect mee om te gaan. Nu heb je de afgelopen zondagmiddag, dat was, even kijken, 7 november 2010, heb je de afgelopen zondagmiddag een prachtig film kunnen zien over mensen die een bijna doodervaring hadden ervaren? Ieder mens die dit meemaakt, heeft een eigen ervaring. Wellicht hangt het van het bewustzijn af, maar we hebben allen dat diepe, respectvolle gevoel. Is het, het bewustzijn, dus het moment dat voorbij de tijd gaat? Het moment waar geen tijd in zit waar het niet bestaat maar ook het moment waar alle tijd in zit en in zich heeft tegelijk liet ik ook te zeggen dat het niet meer noemenswaardig is om over zo'n ervaring te spreken. Immers, niemand heeft daar iets mee. De ander kan daar niets mee. Waren het beter om het diep verborgen te houden in jezelf? het zou kunnen, maar ook ik moest daarover spreken. Je kunt niet anders. Dat gevoel. Je weet dat het was, dat het er is en dat het er altijd zal zijn, zal zijn en het zal je nooit meer verlaten. Dat gevoel ben je. En mocht er een moment komen dat je het even niet meer weet dat het zwaar voor je is, je leven, dat je een gevoel hebt van verlatenheid misschien, toch ook wel, dan hoef je alleen maar in dat gevoel te gaan zitten. Dat is alles. Dan is welke soort en welke vorm van verlatenheid dan ook, volledig opgelost. Deze ervaring geeft niet de macht tot hogere kennis, maar de ervaring is. En tegelijkertijd is de ervaring de toegang. Het bewustzijn geeft toegang tot die ervaring, tot dat diepe, diepe gevoel. bewustzijn dat bewust geworden is, zou je kunnen zeggen, door de optelsom van de ervaringen uit vorige levens, die zich in dat moment, in het moment nu, uitstorten. Het is een ervaring, dus de transcendente gebeurtenis, die meegenomen wordt naar het leven hier op aarde, waarvan mensen die het zelf hebben ervaren, nooit over uitgesproken zijn. En tegelijk in nederigheid Stil zwijgen. Dan voelt de mens... Aan het begin te zijn van... Iets... Dat bijna niet... Maar toch ook weer wel... Te omvatten is. En nog steeds... Kan hierover gesproken worden? Jaren in, jaar uit. In dit leven hier op aarde is het een aanraken van alle inzichten. Erin komen, deelgenoot van te zijn. En door dat te zijn. Ontvang. Je. En hoor je vanuit die stilte. En dan hoor je wat ik altijd in het begin ook zeg. Wat ik heb, wat niet anders is dan alles wat in mij aanwezig is. En dat is het contact met het één-zijn: het totaal één zijn met dat wat wij mensen zijn: de natuur, de mineralen, de dieren plantenwereld, alles. Alles is al wat ik heb, al dat heb ik. Dat is ook aanwezig in ieder mens. Als daar een herkenning is, dan komt die kracht van mij vrij. Het is niet alleen bij die mens die deze, zoals dat heet, bijna doodervaring meegemaakt heeft. Maar die is het zich bewust. Die heeft dat gevoel kunnen aanraken. Die weet dat hij dat gevoel Is. Je ziet het aan de ogen. Het is herkenbaar voor iemand die het ook meegemaakt heeft. Maar tegelijkertijd zet ze bij elkaar en ze zullen geen woord uitwisselen. Want het is een weten van de ander. Dan is het niet meer nodig dat er woorden gesproken worden. En zijn beide in staat om te voelen. We hebben beide de emotie losgelaten. De emotie van het spreken. Hoor je me in het begin zeggen een transcendente ervaring. Ik kan dan ook niet voor mezelf zeggen dat het een bijna doodervaring was. Ik vond dat wat, wat ruwweg. En ik kende dat woord niet eens in 1993. Maar het is toch... Na, na, in, ja, in mijn optiek zijn dit woorden om, om een begrip uit te drukken. Dus daar zit geen oordelen over, dat, dat, omdat ik het zelf niet gebruik. Maar ik gebruik het nu om je, ja, omdat, omdat dat nu een gangbaar woord is. Maar dat woord bij de doodervaring BDE kende ik eigenlijk niet en... Het werd dan ook door mij de ontzagwekkende ervaring, of de transcendente ervaring, of transformatie. Vooral had ik het over transformatie of lichtervaring genoemd. Naar mijn mening was het ook een ervaring die verder ging dan het leven hier op Aarde, in de astrale wereld en in de kosmos. Een ervaring die, die geen eh, scheiding in zich kende. Dus er was geen gordijn, zoals dat wel eens genoemd wordt, tussen de aarde en de astrale wereld. En ook niet tussen de astrale wereld en de kosmos. Dus... Voor mij was het niet een bijna doodervaring. Want ik heb die ervaring van de dood ook niet ervaren. Het was niet dood. Het was vol leven. En zelfs nu nog, ik doe het gewoon omdat het, ik gebruik die woorden om, omdat, mensen, om, omdat mensen dan weten wat er bedoeld wordt. Maar ik vind het nog steeds, start het me tegen de borst om die woorden te gebruiken, ik. Is niet een doodervaring, ook niet een bijna doodervaring, want de dood bestaat niet. Er is alleen maar leven van de ene vorm in de andere, van de ene sfeer in de andere, van de één dimensie in de andere en dat gaat maar door. De dood is het einde niet. Het bestaat niet. En de geest, het denken. Gaat, door, gaat verder door de sferen, de, de trillingen, om dan daar op een bepaalde plaats, in die kosmos, aangekomen, de vraag te beantwoorden. Ik heb er wel eens eerder over gesproken in een van deze lezingen, maar nu het dan toch weer actueel is, wil ik daar is nog wel eens een keer over spreken. Vragen, vragen die aan mij gesteld werden, waarop antwoord gegeven kon worden. En er was geen dwang. Er was een keuze, zou je kunnen zeggen. Maar voor mij was het niet anders dan deze vragen op die wijze te beantwoorden. En ik kon niet anders dan op die wijze antwoorden. Dat lag in mijn besloten. Ik hoefde daar niet over na te denken. Het kon niet anders dan zo zijn. Ja, de vragen weet ik nog, maar die houd ik voor mezelf. Ja, er zou een reden voor kunnen zijn. Stel dat je je daarop gaat zitten toespitsen, dat je daarop gaat zitten oefenen. Dan kom je, als je overgaat, in het denken terecht. En dan hou je jezelf tegen om vloeiend door te gaan. Dan zit je maar over die vragen te pikken En misschien bij er lang aan toe, of misschien ook niet. Het kan je in ieder geval tegenhouden om vrijelijk je te bewegen in die andere sfeer, in die andere velden van het bestaan. En die laatste vraag die gesteld werd, in het gevoel zonder tijd, die naar... Ogenblikken wellicht, andere tijdseenheden, kunnen het minuten geweest zijn of waren het uren? Maar tijd bestond niet en het zou net zo goed duizenden jaren geweest kunnen zijn dat ik nu, voor jullie, duizenden jaren verder, in dezelfde omstandigheden dit aan jullie vertel. Dat het moment dat ik hier weer kan, misschien wel mijn visualisatie was van mijn werkelijkheid. Maar laat ik het niet te lastig voor je maken. Dus de laatste vraag die geen vraag was, maar een vaststelling en een diep gevoel. Het moment waarop. Een mens dat liefde zou kunnen noemen, dat gevoel van die onnoemelijke liefde. Daarin kwam de laatste vraag, een vaststelling en het antwoord kon niet anders zijn dan mijn diepe wens om deze toestand, deze, deze toestand van liefde met anderen te delen, want dat was en is al wat ik heb en kan niet anders zijn dan zonder iets vast te houden. Ondanks wat mensen ook tegen mij zeiden, ondanks dat zij er niet in geloofden, ondanks die vreselijke pijn die dat deed in het begin, kon ik niet anders dan dit te delen, zonder iets vast te houden. Want deze pijn is onnoemelijk en is de grootste pijn. Het bewustzijn dat niet begrepen, erkend en gerespecteerd wordt. Dan gaat het er al lang niet meer om: dat het de mens is die dat bewustzijn heeft, dus dit te delen zonder iets vast te houden, maar om de kennis en inzicht die gedeeld worden. En die op, op hun eigen wijze door die mens uitgesproken worden. De mensen van de aarde, die oordeelden, verwisselen de mens die dit uitspreekt, met de kennis en inzichten die uitgesproken worden. Als zij die mens niet aardig vinden, om het zo maar even te zeggen. Dan zullen deze mensen die oordelen er alles aan doen om hun gelijk te krijgen. En de kennis en de inzichten of naast zich neer willen leggen. Of belachelijk te maken. De pijn die dit gaf vooral de eerste jaren was onnoemelijk. Niet voor mezelf. Maar de inzichten, de goddelijke inzichten. Werden niet serieus genomen. Door het te verdragen. Het te laten, het aan te horen. Hoe anderen over mij als mens denken die deze transformatie heeft ondergaan. Dus de bijna doodervaring. Daar wordt die mens sterker en sterker van. De mens leert om er om zorgvuldig mee om te gaan. Om zorgvuldig de woorden te kiezen. Om te kijken waar de ander misschien gelijk heeft. Had het niet op een duidelijkere wijze uitgesproken kunnen worden? Had het niet nog eenvoudiger gekund? Kan ik wel goed onder woorden brengen wat afgescheidenheid betekent? En zo dacht ik daar in de beginjaren van de jaren negentig. Daarover na. en ik nam me niemand kwalijk want was ik zelf niet net zo geweest ik kwam op een gegeven moment met de gedachte dat Duisternis van al die mensen, slechts onbegrepen licht is. De liefde naar de ander toe bleef werd niet verbroken door irritatie of narrigheid van, heb je het nou nog niet begrepen? Ach, het zal ongetwijfeld wel, ongetwijfeld wel eens een keer gezegd zijn door mij. Het gevoel dat de ander daar niet schuldig aan is. Het gevoel dat de ander onwetend is. Dat die duisternis slechts onbegrepen licht is. Daarom was het belangrijk om de woorden zo eenvoudig mogelijk te houden. Door dit te overdenken en te begrijpen, te ervaren en los te laten, blijf je totaal in de eigen liefde, In die diepe liefde. Van het geluid van de ziel. ziel. Van het geluid van de stilte. En dan maakt het niet meer uit. Wat anderen zeggen. Wat anderen denken. En wat anderen oordelen. Sterker nog. Je wordt daar sterk van. Zo sterk... Als het universum het van ons verwacht. Het had zin. Om je na zo'n enorme transcendente ervaring. je niet wiebelig op te stellen. en je te beklagen dat je niet begrepen werd. maar je sterk en. en met beide benen op de grond. En niet met het hoofd in de wolken. Maar hier, op aarde. En met rust en liefde. In te voelen bij de ander. En op te gaan in die ander. Dan kon ik al die oordelen van de beginjaren. kon ik... Zien als kleine cadeautjes die ik kreeg, om me nog sterker te maken. Sterker, en dat bedoel ik mee, steviger in mijzelf. Zodat ik niet meer zo snel uit mijn evenwicht gehaald zou worden. Zoals dat vroeger was. Oh, en wat liet ik mij vroeger. Snel uit mijn evenwicht aan. Door alles en iedereen en nog wat. Nu is het mogelijk. Om nu dat kwaad aan te kunnen. Zonder ons verdrietig of slachtoffer te voelen. Zonder ons die pijn te laten voelen. Want dan besef, beseffen wij dat we het inderdaad niet aan alle mensen kunnen en misschien ook wel niet mogen zeggen. Want dan beseffen we dat dat totale verspilling van energie is. De verspilling van die energie is de enige zonde in het universum die er bestaat. De ander te laten en slechts de spiegel te zijn voor die ander. Zonder woorden. En daarin de ander in die liefde te laten. Daar gaat het om. Die ander heeft er niets aan dat je als een duikelaartje steeds maar weer uit je evenwicht gaat. Door wat dan ook wat er tegen je gezegd wordt. Want reken erop dat mensen goed op je letten. En dat je de verantwoording hebt naar anderen toe. Als je over die liefde wilt spreken, dat je ook over die liefde spreekt. En dat je het laat zien, als je er niet over kunt spreken. Maar dat je het laat zien, doe je houding. Want daar is de ander ook mee gebaat. Dan pas gaat die ander over zichzelf nadenken. En dan is er toch iets aan de gang gezet. Het bekende mosterdzaadje, wellicht, ik denk het wel. Want we goed te beseffen en te weten dat bewustzijn niet deelbaar is en ook niet overdraagbaar is. Er kan één dingetje blijven hangen bij de ander, maar ook soms niet. Soms is het die houding. Van de ander denkt, zo wil ik ook zijn. En dan die ander die oordeelt, ja, <laughs> is niet erg. Want je zou, die, je zou kunnen overwegen om die ander te bedanken, voor die vasthoudendheid, om jou niet te respecteren, te erkennen. Wat er in jouw leven dus niet te erkennen wat er in jouw leven gebeurd was. De transformatie. De transcendente ervaring. Dus, met andere woorden, de bijna dood ervaring. Daardoor kon jij in je verdere leven, na de transformatie, sterker en sterker staan. En de liefde stukje God in jou sterker laten voelen je kon immers niet anders en misschien dien ik niet eens te zeggen nog sterker te laten voelen, maar in ieder geval wel zo dat je je niet meer uit je evenwicht laat halen, door niets door niemand zo sterk dien je te zijn en het kan Want denkt die ander nou werkelijk dat zijn of haar scherpe woorden nu belangrijker of gezagwekkender zijn dan Gods woorden? kan het geven van deze inzichten niet anders dan aan de ander te geven aan met de ander te delen zoals je in die regels hoort aan het begin zonder iets vast te houden met respect en liefde aan alle anderen te geven houding naar iedereen, die is gelijk. Maar de inzichten, het delen aan allen die leven en die dood zijn. Want dat is de kennis. Dan is deze kennis als paarden voor de zwijnen. Werpen. En met dood bedoel ik hier heel duidelijk mee de mensen die zien de blind en horen de doof zijn, die dood zijn en het eigenlijk niet weten, want zij leven niet echt. Dus het geven van alle inzichten zonder iets vast te houden. Die stroom die voor ieder mens is, ook aan mensen te geven. Zonder beperking. Zonder te zeggen, niet voor jou, maar wel voor jou. Niet alles voor jou, maar wel alles voor jou. toch ook duidelijk te zijn met mensen, aan, aan wie het geven als energieverspilling gezien kan worden. zonder beperkingen, alles aan de ander te geven. En zo horen mensen wat zij willen horen, begrijpen mensen wat ze willen begrijpen en horen ze vanuit het bewustzijn dat zij zijn. En soms is dat goed, maar toch horen de meeste mensen vanuit het ego, het schijnbewustzijn dat zij hebben. Het hangt dus altijd van het bewustzijn af, wat wel en wat niet gehoord wordt. Dus alles wordt gegeven, zonder iets vast te houden. Al wat ik ben. Al wat ik ben. En ik ben één met anderen. Alle anderen. Alle mensen. Dan kan ik zeggen, ik ben. Ik ben één met jou. Eén met jou. Wij zijn alle één. En er bestaat één vorm, die geen vorm is, één energie, die deelbaar is in miljarden stukjes, die in miljarden mensen zit. Die energie, daar zijn wij, allen mee verbonden. Dat is de God in ons. Al wat ik ben. Al wat wij met elkaar zijn. Al wat ik ben, want dat ben ik. Want dat zijn wij allen. Dat ben jij, dat ben ik. Dat zijn wij allen zonder iets te verbergen. Alles zal aan je geopenbaard worden. En Dat hoeft niet per se door mij te zijn. Het kan ook dat je dat hoort in een droom, in een uittreding, in kleur. Het kan ook door een ander zijn, die wellicht ook deze ervaring heeft meegemaakt. Of iemand zijn die het vanuit zichzelf bewust zijn, bewust is. Het kan iemand zijn die hier jaren en jarenlange studies over heeft gedaan. Het kan zijn mensen die zich boeddhist weten, die het Tibetaans boeddhisme in zich weten. Die kennis, de kennis is hetzelfde. De inzichten zijn hetzelfde. De woorden zijn hetzelfde. De logica van de inzichten van de woorden zijn hetzelfde. Het is het speciale bewustzijn dat mensen van deze aarde, nu, in deze tijd zullen ervaren. Het is een vorm die geen vorm is, maar die niet anders dan nu, op deze aarde, bewust gemaakt wordt. Het simpele, eenvoudige denken. Het logische denken. Voor mij, dus met de naam het Mercuriaanse denken. Het denken waarin het, het inzicht ligt opgesloten in de woorden de ander is nooit schuldig. Of wat je irriteert bij de ander is een tekortkoming bij jezelf. Of behandel de ander zoals je zelf behandeld zou willen worden. Als je hier achter bent dan benader je het mercuriaans denken. Het simpele, eenvoudige denken, waardoor je de vrede in jezelf kunt voelen. Waardoor je geen slachtoffer meer bent. Dat zware denken... Van de aarde zal verdwijnen. Oh ja, ik hoor het nog wel om me heen. Het is voor mij een, een lastig denken. Een, een zware vorm van denken. Ik ga wel mee als ik, het, als ik mensen hoor praten, ageren, oordelen, wat dan ook. Maar ik kan er niets mee. Wat zeg dat dan ook? Denk er goed over na. Het is mij te zwaar, het is mij te lastig, het is zo gecompliceerd. En er zullen gerust hopen mensen zijn die het graag nog in stand willen houden en graag aan willen hangen. Het zij zo. En die hun gelijk willen hebben, ten koste van alles. Maar ook zij. Zullen eens die andere kant op gaan. En simpelweg. Omdat zij ook eens in hun evolutie genoeg krijgen van de wanhoop en de ellende. En dat ze ook in zichzelf zeggen. Genoeg is genoeg. En dat zij dan ook een hevig verlangen gaan krijgen maar de vrede die er wel degelijk kan komen. Ja, inderdaad. Als zij het, zich, als zij het toelaten in zichzelf. En als ze bewust zijn van hun arrogantie om alles beter te weten. Maar in ieder geval, als ze zich eindelijk is, ook willen richten naar het licht. Om die gedachten is in zich op te laten komen. Om die gedachten te herinneren. En dat ze niet meer uitroepen waar God was toen zij hem nodig hadden. En zodat er een moment komt voor ook voor deze mensen dat ze eindelijk begrijpen dat zij zich dienen te veranderen en niet de mensen om hen heen. En zo dan eindelijk begrepen dat zij zelf verantwoordelijk waren voor hun leven. Dat zij in dit aardse leven, met dit aardse denken, leven met de wet van oorzaak en gevolg. Dit is wat je een ander zo gunt. En juist door dat gunnen, Kun je de fout ingaan? Kun je dat wat je zo lief hebt, de ander opdringen? En daar dienen we voor te waken. Dat is net als een steen die je aanbiedt en dan geef je ineens de hele muur. En als je daar dan onder zit, kun je daardoor bedolven worden. Het is te veel. Gewoon een klein beetje. En het daarbij laten. En niets terug verwachten. Helemaal niets. Ook niet als het je vrouw is, als het je man is, als het je kinderen zijn je vader, je moeder. Het is het moeilijkste dat er is, omdat je met een emotionele band met hen verbonden bent en ook hen die je los te laten. En uiteindelijk zal het je lukken, zodat je wordt wie je werkelijk bent en kun je de anderen in liefde tegemoet treden. Dan ben je ook niet meer manipuleerbaar. Dan ben je ook niet meer voor familieleden of vrienden, kennissen, je ouders, nou, noem maar op, de hele reuten met het. Ben je wie jij bent? Dan accepteer je hen zoals ze zijn. En dan ga je niet omdat het familie is verwachten. Dat ze uit liefde voor jou gaan veranderen. Dat is de grootste val waar je in kunt stappen. Daar kun je over nadenken, als je dat wilt. Maar juist het niets verwachten van de ander, daar gaat het om. Om alles geven. Nou, ik moet weer heel veel overslaan, want ik zie dat het weer helemaal direct tijd is. En ik ben niet eens aan het onderwerp toegekomen wat ik dus genoemd heb in de, in de website en in het programma van Indigo Soul Station. Maar het zij zo, ik ga volgende week weer gewoon verder. En het is inderdaad alweer bijna tijd, lieve mensen. En mag ik jullie weer hartelijk danken voor het luisteren. Het was voor mij weer een hoogtepunt om het te mogen zeggen. Om dit niet te mogen zeggen, want ik heb hard genoeg aan mezelf gewerkt om te doen wat ik doe. Dus het is niet een voorkeur, behandeling, vermogen, maar het te doen. En ik dank je voor het luisteren. Maar mocht je nog weer willen luisteren, het kan op de website van mijzelf van Indigo Soul Station en van design.nl. Dus ik krijg hra.nl ook. En nou, je mag me altijd een mailtje sturen hoor. Doe dat maar gewoon via mijn website, als je dat zou willen. Heel graag tot volgende week. Dag!